want maar zo geeft een borreltje weg. Is het niet zo fijn, jongen? Stil nou, Paar. Ik geef jou een borreltje. Want de rest ik maar van zijn eigen op de lat. drink eens, drink eens hier op de lat? Ja, schijnheilig. Alsof je dat niet weet. Ja, ja, dat weet ik wel. Maar ik heb er liever geen weet van. Ik schrik altijd van rekeningen. Maar wat heb je nou van ene? Ik heb alleen voor de gedachten schrokken Aansteller. Toon twee jonkies. Ja, ja, zeg. Uh, je... uh, Peek, Peek heet Ja, dankjewel. Uh, Peek? Hm. Kan ik je even particulier en onder vier ogen spreken? Ik heb liever een bordeltje, denk ik. Eerst toch maar even privé, dacht ik. Ik schenk jou niet meer, Peek. Wat zegt hij? Je hebt een rekening van hier tot Tokio. Wat? Wat? Ja, wat? Tokio, Tokio. Tokio? Tokio? To met, met, met, met met maar zo dan in Tokio? Dat doe jij niet, Peek. Ik vind het hier veel te gezellig. Ik ga met een beetje een bordel drinken in Tokio. En die moet eerst betaald. Waar hebt die kastelaar het al over? Ik heb hier een rekening. <tie> wat heb die, wat heb Nou, Hij kan sinds vijf minuten niet meer tegen het woord. Stop! Alsjeblieft. Begraap het. Je hebt, het hier, je hebt hier een... Uh, Ik stap hem niet meer. Nee. Nee, maar dat is laag, Toon. Dat is heel laag. Laat, laat, laat, bij hem vader. Bij hm. Nou, zeg op, maar, Toon. Hoeveel is het? Veel kan er niet zijn. Hm? 315 gulden en 65 centen.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 Je hebt gelijk, jongen, ja, je hebt gelijk, ik ga mee. Ja, maar eerst even mijn borreltje opdrinken. Ik begrijp niet. Ik kan niet begrijpen, ik kan me niet, niet invoelen hoe jij rustig een borreltje aan kan nemen van die, van die bloedzager. Nou, als, je, als ik dat borreltje niet aangenomen had, dan krijg ik nooit meer wat van hem. Nou, ik hoef nooit meer wat van hem. Je krijgt ook niks. Nee, ja, niet. Jij moet eerst uh, schokken. 300 gulden. Drieho ik heb het niet, hoor. Wat staat er nou te snuiven? Staat Toosi in de keuken? Ik weet het niet. Lees! In de keuken? Ja. Wat uh. Ik ga maar weer... Wil je wel blijven eten? Ja, maar als ik zo raak, dan dat weet ik niet wat ze start te pruttelen dan. maar. <laughs> Het ruikt naar... De... <totstuk> poep? Ah, ja, ik wou... Poep? Ja. Nou, dat eet ik niet. Nee, je kijkt, geen poep komt, dat dus ik niet. Komt, heb ik dan nooit van alleen even verhouden. Maar... Het zou bloemkool kunnen wezen. Nee, dat ruikt heel anders. Dit is meer zo'n... Zo'n zo'n Lees, lees. Jongen. Hé, hey, ik ga maar vast hè, bij de gaarkeuken ben je beter af. Hé, hey, Peek, weet je, ga met mijn mama dat mag, dat mag mee. Ga met hey, mijn die die poes helemaal opheuzelen. Hé, ga ga ga zo met mijn maan mee. Laat ze lekker eten met die zagarige broer van haar. Riep jij? Wat sta je te koken? Ik heb uh, soekade lappen leggen, hoezo? Dat is bedorven voor hè, vlees. Ah, vader, eet u weer eens gezellig een keertje mee? Over mijn lakens, raak je dat, raak, die geur, raak hem met, met je neus, daar heb je hem voor. Die geur, die komt niet uit de keukenpaar, maar uit het toilet, de afvoer is weer eens verstopt. Pff, oh, niet de harde. Alweer, heb je de huisbaas gebeld? Ja, maar die gaf niet thuis, we zullen zelf een loodgieter moeten laten ja, komen. Ja, uh, waarvan? een stank. Die, die vraagt alleen al 50 De voorraadkosten, dan prikt hij even in die smurrie en voor 150 piekjes is hij weg. Nee, dat heb ik niet. Dan doe je dat toch zelf? Ik? Ja. Ik? Ik? Met mijn met, met eigen handen in? Nee. Oh, nee, nee, nee. nee. Nou, je moet er toch wat aan doen, jongen, want... Uh, gelukkig is mijn neus dichtgeslagen, want dat scheelt er eventjes, maar die stank Dat gaat... Hoppa, oh, papa. Oh. Doe jij dat dan met dan? Oh, hé. Hey. Goh, ik, ik moet hier weg. Nee, ja, moet weg. Thais, ik heb het niet. Ik heb geen stuiver. Ja. Nee, nee. En dan moet ook nog 300 gulden betalen. Ha! Ah, ah! Waarom doe je dat nou, jongen? Wat, wat? Je schopt tegen mij scheden. Ik heb het al begrepen. Jij hebt het niet, hè? Nou, ik heb het ook niet. Ja, maar wat moeten we dan? Misschien wil Harry een handje helpen. Harry, ja, oh ja, ik voel hem. Hij moet ik. De... Ik vraag. Oh, ik ruik schuiter. Goedenavond. Alsjeblieft, zie je Daar. wel. Daar. Daar is hij, die vuile dollenvanger. Wat eten we vanavond? Daar Komt hij ook nog even aankakken? Ja, n -n nu u het zegt, ik ruik. Uh, poep. poep. Harry, uh, beste zwager, wij leven in een moeilijke tijd. Wat is er? Wat gaat hij doen? De prijzen der levenskosten gaan omhoog... ...en het inkomen der lonen gaat naar beneden. Krijg ik bijles? Dit vertrouw ik niet. Wij kleine zelfstandigen moeten allemaal inleveren. Ja, wij mini-mi ook. Ja, en niet te vergeten, de oude vandaag. Dus ik schep nog maar even een keertje op. Kortom haar, jij betaalt de loodgieter. Maar, maar, maar dat, dat kan toch niet?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 Tegenover je zit een wanhopig mens. Ja. Hier staan ik. Ik ken niet anders. Harry, als jij de loodgieter niet betaalt, dan gaat jouw huur met 50 gulden in de maand omhoog. Nee! Ja! Goed zo, jongen, bij van af. 50 gold. Of de loodgieter. En toon, laat hem toon ook betalen, die hij Trouwens, ik heb ook een nieuwe winterjas, heb ik ook voor de vrachtpartij. Ja, stop jij niet, je stampeltje er maar vol, hè? Want de zaken hebben naar mij over, vader. Ik ben het hier absoluut niet mee eens. Maar de prijzen van het eten schieten omhoog. Hier, kostelijke lappen Die hebben voor de oorlog nog geen twee kwartjes het kilo gekost. Voor? Toen woonde ik hier nog niet. Harry hoeft voor zijn inwoning niet meer te betalen... ...dan de 500 gulden die hij al betaalt. En dat is mijn mening. Oh, oh, oh maar hij betaalt ook niks meer voor zijn inwoning. Nee, hij betaalt meer voor de gestegen kosten. En nee, nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat kost die kost dan wel? Nou, kijk, haar, stel dat jij per week toch een gauw... ...voor een geeltje of twee naar binnen zit te haggelen. Kost die kost me 200 gulden per maand. En dat moet omhoog of de te betalen. Is er nog wat zin? Ik weet het anders, ik weet het beter. Hm? Ik betaal 300 gulden voor mijn inwoning en verschoning. En voor de kost betaal ik niks. Ik kook al voor mezelf op mijn kamer. God, ze hebben geen zagen. En hey, nee, Harry, toe nou. Jawel, Hi. jawel, Theresa. Ik heb een beslissing genomen. Het spijt me voor jou, maar in het vervolg kookt je broeder zijn eigen potje. Nee, Harry. Ik, Hi. heb, ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Hé hey, Swabber, geldt dat ook voor vanavond? Ja, wat nou pa? Ja, nee, want dan neem ik zijn bordje er ook even bij. Hé? Hé? Doe niet door eens over. Oh, we gaan we nou weer krijgen. Dat zit er niet die doos, hè? Gaat je niet pas over. Pas dan. erop, haar valt die drempel. Laat me met de... Ah!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 10 x 2 x 4 is 80 blikken. Ja wat ja, kosten die wel niet per stuk? Slechts 2,45. 2,45, dat is normaal. Dat waren we bij bijna 200 gulden. Dat is mijn loodgieter? Nee, zwagertje van me alweer fout. Dat is één maand de kost voor zeker drie maanden voedsel.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 Nou ja, toch maar opschrijven. Uh, de blikken van de pot zijn door en door. Ver... Nee, nee, dat tak je niet. De, de pot werpt een blik op uw tafel. Da, da, dat is een hele sterke. De concurrentie is verrot vergeleken met de pot. Onze kwaliteit is hoog. Houd u dus onze blikken in het oog. De pot... Potverdomme. Uh. Peek is er niet en trees ook niet. Doei. Jo. Waar was ik? Uh, blik... Blik... Blik... Sm, sm.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 Hou toch even je oude klep, ik was bezig. Is je er ook niet? Ik ben bezig en niet met Tres. De pot... Uh, en wat, wat... Uh, de wat, uh, potconserven, daar gaat het nu om. De pot van die troepenblik? Meneer, de potsconservenblikken zijn om je vingers af te likken. Ja, de blikken van de pot zijn een geschenk van God. Dan kom jij en hij zo op die rotte van de pot. Ja, dat kan ik u nu niet uitleggen, oude man. Ik heb het druk, ik moet aan de slag. Ik, ik word van jou ook niet veel wijzer. Ik ook niet van u. Slechts van de pot kan ik wijzer worden, als u mij nou tenminste mijn gang laat gaan. Uh, Peek zit waarschijnlijk in het café. Nee, want dan wordt hij niet meer geschonken. Dus... Huh? Krijg, krijgt hij geen drank meer? <laughs> dan is hij zich waarschijnlijk aan het verhangen. Nou, goedemiddag. Zo'n gulden per week voor zo'n lullige diggie over een blik dat is toch? Dat is toch niet gek? Ach, schuif toch uit, ouwe. Allemaal bedacht door de bedrog. Ze kopen op allemaal die blikken en niemand wint een prijs. Heb jij nou een wel eens iemand gesproken die, die een prijs gewoon heeft? Nou, eh, eh, ik niet, hoor. Toon, doe nog maar twee, jonkies. Twee? Ja. Ik dacht dat jij hier niks meer kreeg. We hebben een regeling getroffen, Peken ik. Ja. Als hij aan het einde van de week niet kan betalen... ...hebben we afgesproken dat jij voor hem de rekening betaalt. O, oh, wat de mensen toch bedenken. Dat is toch... De... Wat, wat kan ik... Ach, ik? Niet op reageren, pa. Toonleed voor Grijnponum, hè. Hij was zijn fiets gratis aanstellen en ik heb een geldje krediet. Dus alles... Ik schrok me aan Bult. Nou, ik nou hem Zo, die is weer binnen, hè. Ja. Gooi er nog een eentje in, struikland Ik Zal je er eentje in schenken, jongen, vooruit mijn grote aard? Ik heb er liever eentje uit die grote fles. Doe maar aan Het is toch erg, hè, dat de werkende mens op deze wijze aan zijn borreltje moet komen. Zes dagen per week, acht uur in stallingen. En ik ga ja. niet eens een loodgieter betalen. Misschien uh, moet jij ook wel gaan dichten. Hij. Hey. wel mee. Ruimen en dichten om je lasten te verlichten. Het... Krijg nou de pest? Hm? Hoor je dat, hè? Hey? Dat ging gewoon vanzelf. Stel je voor dat wij die duizend piek verdienen, dan sta jij hier niet meer naar die parten te Ja, maar ja, nou? Je hoeft alleen zo'n blik te kopen om op je sloof hier binnen te lopen. Ik heb talent. Je bent dement. Ja, je moet eens luisteren, vent. Niet vechten, anders sluit ik de tent. Hou jij je er even buiten, Krim? Ik dacht dat jij me wel anders kent. Je denkt zeker dat je vondel bent. Eh... Uh, uh... Stam maar een beetje de manie te nemen. Skenkeruk. Ja, nou kijk zo kan ik er weer mijn oude op. De haren eraf is pakestroep. Wat raak ik? De, de loodgieter is nog steeds niet geweest, pa? Nee, nee, jongen. Nee, ik raak geen dat niet. Ik raak Chinees, duidelijk Chinees. Ja, ik denk dat het Harry is. Ik hm? denk dat hij een blik nasje heb opengetrokken. Het stinkt toch als de poek, hè. Is die gozer helemaal hele schok. Peek. Peek, ik geloof dat het toch beter zou zijn als Harry weer gewoon mee had. Waarom? Ach, het kan gewoon niet gezond zijn, al dat blikvoer. Uh, dat moet je toch niet zeggen, Tozie. Mijn kleine Rosie. Kijk, ik vind het dat je wel lekker. Wat? Dit palletje gehakt.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 Hij weigert mij een zeer redelijke kostgeldverhoging. Ja. Ik weiger hem het voedsel. Hij heeft gekozen voor zijn blikken. Goed. Jij weigert hem het eten. Dan heb ik geen trek meer. Ik hoef dit niet meer. Nou, kind, dan lust ik dat nog wel. Nee, ik geef mijn portie aan Harry. <tie> ik spar het wel uit mijn gemond. En die blikken lekker vrij. zijn buik hier rond. Harry. Haar. Wil je een lekker balletje gehaakt. Harry. Of je een lekker balletje gehakt wil, haar? Nee. Je hoort het, geef die beschaatsdaten maar aan mijn. Die kan er nog wel bij, als het moet. Twee slaat dat. Nee. Harry, doe die deur open. Ik wil dat je goed eet. Dat je gezond eet, haar.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 Hij de deur of slot gedaan en de sleutel is pleiten. Ik maak me ongerust. Ik niet hoor, ik helemaal niet. We moeten hem forceren. Nee? Peek, moet die deur inslaan. De de de de. Weet je, wie betaalt met een nieuwe deur? Goed Dan nou. doe ik het zelf. Deze beheertje. De Bijl. Ja. Waar is de nee, Bijl? De dit klopt. heb jij een blik openen voor mij? De mijne is net bezweken. Ik, ik, ziet hij eruit. Ik dacht dat jij een sleutel had ingeslikt. Nou, waar zie je me vooral?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 Verbleek de botten op een bergblik. Engerts ga je uit. Dat was mijn slagzin. Hoe laat gaan wij eten? Fris, ik ben weg. Joer. Dag wijfie. Hé, hey, Harry, fijne zwager. Ik ga weg. Kroketje kopen en een lekker hamburgertje. Hé, hey, hoor je me? Zo, die is weg.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 Wat is, er, wat is er in hemelsnaam met me gebeurd? Ze hebben je maag leeggepompt, hè? Huh? Zijn, zijn ze nou gek geworden? Waarom? Voedselvergiftiging. Huh? Nee. Oh. Ja. oh. ja, ze hebben je nog even in observatie gehouden. Want het zag er helemaal niet mooi uit hoor. Oh. Maar nu ben je weer thuis. Hoe kan dat nou? Een voedselvergiftiging. Ja, als jij met roestige schroevendraaiers zelfs maar blikken openmaakt... ...is dat natuurlijk niet gezond, hè? Alles voor niks. Nou, dat moet je niet zeggen. Nee. Kan je nog een schok verdragen? Nee, ga maar weg. Ik, ik, ik, ik wil hier alleenig zijn. Alleen, zolang het nog kan. Ga weg. Met een ondankbaar stuk vreed, hè? Hij heeft de post nog voor je gehaald, ja. Hé, hey, haar. er was een brief bij... ...van de Pots Ja, die ken ik. Die, die heeft Trace ook alles geprobeerd. Dat heb ik begrepen, ja. Nee, maar deze keer is het echt. Je hebt deze week de hoofdprijs gewonnen, Har. Nee, nee. Ja, daar is een piek voor de zin. De blikken van de pot, openen uw blik.